Het weer vooral in het noorden en oosten buien. In de rest van het land veel zon. Het wordt 14 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar en jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CGFN. Met. Met nu, de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Na twee uur werd het met deze single van Phil Collins en The Easy Lover. Nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Na de muziekboulevard met Maurice Mulder. Uiteraard dank aan hem voor de afgelopen twee uur op de zaterdagmiddag. Voor Zandvoort is de regio. Applausje waard hè? Applausje. Applaus, applaus, applaus. Hij heeft het weer goed gedaan. En wij gaan de komende drie uur lang uiteraard weer programma maken. Goedemiddag het Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn er weer. Drie uur live vanaf het Gasthuisplein. Uh, en naast onze standaard uh, uh, onderdelen als de evenementenagenda en de filmagenda... met zeker vanmiddag even extra aandacht aan Cinema Nostalgia. Uh, dat is voor de oudere inwoners. Maar daar komen we straks uh, op terug. Uh, we hebben nog informatie over treinen die niet gaan. Nee, die gaan niet, Die gaan, gaan die niet, in, nee. Nee. <lacht> uh, We komen straks even kort terug op de open dag KNR KNRM die momenteel bezig is. Uh, aanstaande dinsdag is er weer een raadsvergadering... En waarbij CFM ook op de agenda staat... Uh, we gaan nog even bellen verder met uh, bevrijdingspopvoorzitter Marcel uh, Sukkel uit uh, uh, Haarlem. Uh, we belden hem vorige week ook al op van: uh, nou ja, hoe gaat het worden en hoe gaat het uh, in zijn werk? Hij had nou, het over 150.000 uh, mensen die die verwachten. En dat heeft hij gered volgens dat mij. Dat heeft hij gered. En dan is het natuurlijk belangrijk ook van: ja, je bouwt iets op. Uh, hoe, is het allemaal, hoe is het allemaal verlopen en hoe is het allemaal weer opgeruimd? Dus daar gaan we nog eens even met hem over uh, in conclave. Verder geen voetbal vandaag. Tenminste, de eerste voetbal, voetbal niet. Maar we gaan wel rond op de klok van half vier. Uh, verbinding maken met uh, Joop van Nes. Want die, uh, er is natuurlijk een na-competitie die eraan staat te komen. En die gaat ons daarover alles vertellen. En daarnaast is er nog een, een voetbaltoernooi. En dat mag jij uitspreken. Hotse Knotts begon voetbaltoernooi. Kijk, dat bedoel ik dus. Daarnaast uh, nog meer lokaal nieuws. Maar daarnaast ook veel sport. Want de Formule 1 is van de, dit weekend weer actief. De Giro d'Italia start vanmiddag in Amsterdam. Dat is logisch toch, de ronde van Italië die begint in Amsterdam. Amsterdam, tuurlijk, logisch. tuurlijk. We hebben trouwens ook nog een paar leuke berichtjes over. Dit weekend wordt ook weer geraced op het circuitpark Zandvoort. En er wordt in Amerika en in Europa ook weer gegolfd. Als we daar even tijd voor hebben. Natuurlijk ook het weer. Maar ja, onze weerman is Ja, beetje is ziek. vreemd. Beetje vreemd, Albert-Jan. Normaal als wij het programma doen, dan schijnt de zon. Dan schijnt de zon. En nou als je is... naar nou naar buiten kijkt, en... waardeloos weer. En nou, is onze weerman is ziek. Ja, daar word je ook ziek van. Vanaf deze plaats van harte beterschap, uh, Lex. Maar we zullen het doen met jouw uh, www.meteopagina.nl. Om half drie gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen maar gaat doen. Zorg wel dat je weer beter bent, want dan gaat het zonnetje tenminste weer schijnen. Dat dacht ik ook. Nou, en voor de rest hebben we natuurlijk waanzinnig veel muziek. Red Genoeg om te blijven luisteren naar Stanford op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En dan komt u weer aan hè, de single van Ryan Shaw. It gets better.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 Het was even lekker swingen op de zaterdagmiddag bij CFM. Met een gauw van Jimmy Crow's en uh, de bad bad Leroy Brown. Ja... Ja, dat, uh, dat zit de, gelijk, de stemming er gelijk goed in. Gezellig hè, zo. Laten we maar gelijk beginnen met een dienstmededeling voor diegene die het nog niet weet of nog niet heeft uh, gemerkt. Een busje uh, komt zo. Of een uh, treintje <lacht> komt zo. busje komt zo. <lacht> busje komt zo. Want de NS heeft namelijk in verband met werkzaamheden aan uh, het spoor vandaag en morgen de dienstregeling sterk aangepast voor het traject Zandvoort Haarlem vice versa. Op deze dagen zullen er geen treinen tussen beide stations rijden. De NS zet bussen in die ook in Overveen zullen stoppen. Ook op het traject Haarlem-Leiden worden bussen ingezet. Tussen Haarlem en Amsterdam rijden per uur slechts twee treinen. Op de tussenliggende stations vertrekt elke 10 minuten een bus. Reizigers moeten rekening houden met 15 tot 45 minuten extra reistijd. Voor de aangepaste reis- en bustijden zie www.ns.nl. www.ns.nl. En weet je wat ik me nou afvroeg, Albert-Jan? Ik zag uh, vanmorgen die bus staan uh, bij, het, uh, bij het station. Ja. En dan heb je gewoon bus 81 bijvoorbeeld, die daar uh, stopt. Ja. De, gewoon de reguliere bus. Klopt. En die aparte bussen van, uh, van de NS. Ja. En dus... welke bus is nou voordeliger om in te gaan stappen? De NS-bus? Of ja, die uh, lijnbus? Dat is een hele goede vraag. Ja, dat vroeg ik me zomaar af, ik denk. Hmm. Maar uh, ja, nou ja, mochten reizigers daar gebruik van maken, laat het ons even weten. <laughs> maar in ieder geval, de NS hoopt uh, maandag weer volgens het reguliere tijdschema te kunnen rijden. Oké, okay, weet je meer informatie? 023 57 319 69. En dan krijg je Albert Jan Vos aan de telefoon. Nou wie wil dat nou niet he? Gewoon. <grijgert> niet allemaal tegelijk, want we hebben maar één lijn, hè? In deze plaat is zo leuk uh, Albert Jan. Umbrella van de baseballs. Toepassen, dat kan ook niet, hè? Nee. Kijk nou bij het weer. And that's when you need me there. With you are always here. between our love Shines will shine together, told you I'll be here forever, that I'll always be friends.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 Zag je zo aan het begin van deze plaat kijken van wie ken ik helemaal niet. Nee. dat nou, komt het al wat bekender voor of niet? Ja, het swingt wel, maar jij gaat me ongetwijfeld nu vertellen wie dit zijn. Ja, dit is uh, Mary J. Blights en Just Fine. Naam komt er bekend voor. Gewoon een uh, gezellig plaatje op de zaterdagmiddag. Nou, het wordt steeds gekker. Bijna ieder van CIVM gaat inmiddels op een scooter rijden. Ja. Zelfs uh, Mal Mulder. Nou, en die heeft een buik, jongen. Dat wil je niet weten. Geeft hij hem bewust een fiets? Toch, toch die scooter pakken. Geeft hij een fiets geloof ik. Ja, die toon weer op de scooter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 30 minuten per dag bewegen. Vergeet dat niet. Minimaal. En voor diegenen die het vanmorgen mocht, hebben gemist. Echt even een oproep, ook wellicht voor de mensen die vandaag lekker in, in Zandvoort vertoeven. Want de KNRM organiseert vandaag weer haar jaarlijkse open dag. Tijdens die open dag kunnen belangstellenden alle informatie krijgen die ze willen hebben over het Nederlandse reddingswezen. En als het goed is, ligt de reddingsboot in het water. En kunt u tot vier uur meevaren als u een bonnetje haalt. Het is ter hoogte van het casino. Als u daarna naar, naar beneden loopt, dan ziet u de, wellicht de, de reddingsboot aan aan de polissen klaar liggen en wellicht dat u dan nog een tochtje kan meemaken. Het is absoluut een aanrader. Dat ik heb een paar jaar geleden ook gedaan en het is echt de moeite waard. Tot 4 uur. En natuurlijk ook tot 4 uur bent u van harte welkom in de schuur waar die staat. Want daar hebben ze natuurlijk van allerlei informatie. Naast het casino. Kunt u donateur worden? En, uh, maar ik zou zeggen, als u nog wilt proberen om mee te mogen, dan zou ik u aanraden snel naar het strand te gaan, ter hoogte van het casino. En vragen of u nog uh, mee mag op een rondvaart met de Anne Paulussen. En trek je niks aan van het weer, want het overleef je heus wel. hoor. Gewoon, ja. je krijgt zo'n pak aan en ja, dan het komt het een allemaal goed. Geweldige ervaring en het is een aanrader. Geweldig om mee te doen. De KNRM open dag hier in Zandvoort. Tot aan 4 uur. Ja, dit is een beetje zo'n uh, onbetwiste disco sound uit de jaren 70 en 80. Je hoort boogie boegie, oegie, oegie, Heel goed, heel goed. T-stof, Harry. Dat allemaal bij Zandvoort uh, op Zaterdag. Zie je het uit Weerbericht. Nou, Lex van der Hoornen nogmaals voor een harte beterschap. En volgende week dan is hij gewoon weer van de partij bij Zandvoort op Zaterdag. Nu hebben we Albert-Jan Vos met het Meteopagina.nl weerbericht. Ja, het is echt uh, twee ongelijkheden kan je niet, samen, kan je niet vergelijken. Hè? Dus... Uh... U zult het even met mij moeten doen, maar ik hou de informatie natuurlijk inderdaad af van de website van Lex van der Hoorn. www.meteopagina.nl En als u daar naartoe gaat, kunt u ook doorschakelen naar www.meteopagina.nl slash mobiel, want dan kunt u het ook op uw mobiele telefoon het weer bijhouden. Uh, ik hou het even uh, heel eenvoudig, want de, uh, de, de vooruitzichten voor de komende dagen. De komende dagen af en toe zon, maar soms ook regen of een enkele bui. Het voelt vrij koel, cool, maar later in de week iets hogere temperaturen. En wat betekent dat voor vandaag? Nogmaals bewolkt met af en toe wat regen. Zwakke noordelijke wind. Maximum temperatuur circa 12 graden. Morgen wederom wisselend bewolkt en overwegend droog. Zwakke tot matige noordelijke wind. Maximum temperatuur circa 12 graden. En blijven op die 12 graden zitten. Dat is de vraag. Ja, want ook op maandag. Periode met zon. Ja, daar zijn ze weer. Zwakke tot matige noordelijke wind. Maximum temperatuur wederom 12 graden. De normale middagtemperatuur is circa 16 graden. En de zeewatertemperatuur Langs de kus is plus minus 11 graden. Ik hoop trouwens wel, uh, vandaag is het dan uh, nog een beetje regen. Ik hoop morgen ook, want uh, de races op, uh, op het circuit Park Zandvoort, de DNTR races, zijn natuurlijk minstens zo spectaculair met een beetje regen erbij. Oké, okay, nou we houden het uh, in de gaten wat het uh, weer gaat doen. En wil je dat uh, zelf ook doen? Kijk gewoon even op uh, CFM Text TV of www.meteopagina.nl of www.meteopagina.nl slash mobiel vanaf je mobiele telefoon. Carol Emerald staat in de hitparades met de single A Night Like This. En dit was het plaatje waar ze daarvoor een bescheiden hitje mee had. Maar minimaal net zo lekker, Robert-Jan. Ja, en deze is veel minder gauw dan die andere. Ja, dat heb ik ook. Ja. Big it up and do it again. Op zaterdagmiddag bij CFM. Daar doe je het again. Nou, de voetballers hebben het ook gedaan. Ze hebben we het ja. over het team van Zandvoort 4. Want er werd vandaag wel gevoetbald. Ja, Zandvoort 4 die voetbalde vandaag. En dat ja. de deden ze tegen de koploper VVC. En dat hebben ze natuurlijk gewonnen. Nou, dat viel een klein beetje tegen. Maar ze hebben toch nog drie doelpunten gescoord. Dus ze moeten positief het benaderen. En die andere? De, die hadden er vijf. Dus. Oh. Met okay. 5-3 hebben ze helaas verloren. Zij zijn van euh, jouw favoriete plaatjes. Ja, hè, helemaal, helemaal vrolijk. <laughs> Alice was dat. En moi Lolita bij Zonvoort op zaterdag. Weet je Daar hoe... hoor je het allemaal. Weet je hoe ja. oud dit meisje was toen ze dit nummer zong Nou, 17. 17. 17, oh jee, oh o jee. Ja, oh jee. ja uh, terug naar het uh, lokale nieuws. En wel, uh, aankomende dinsdag is er weer een raadsvergadering op de agenda. En dan komt de gemeenteraad weer bijeen om te praten over het plan van aanpak parkeernota. Dat is een, natuurlijk een hot item hè? Boe, in dit dorp. weer zwaar. Dit plan was in de vorige commissievergadering besproken. Maar omdat Jerry Kramer van de VVD het terug wilde nemen naar de fractie om het intern nog een keer te bespreken. Staat het nu op de agenda. Dus aanstaande dinsdag uh, raadsvergadering die uiteraard weer live door CFM zal worden uitgezonden. Van over acht uur. En waar, nou, het eerste, eerste punt van de agenda dat is een hamerstukje hè. ZFM Center toewijzing de, staat daar, de, toch? De, de machtiging, daar hebben we het vorige keer al over gehad. Dat is gewoon een kwestie van... Klaar, volgende punt. Oké, okay. dus meneer jaar de voorzitter. Wij gaan er weer vijf jaar tegenaan. <laughs> dus uh, nee, luisteren naar, kan dus ook, mocht u er niet heen kunnen... vanaf 8 uh, uur uh, de raadsvergadering aanstaande dinsdag live op ZFM. Of op uh, www.zfmsandvoort.nl op de livestream uh, klikken. Dan hoor je hem vanzelf. De raadsvergadering live uitgezonden bij ZFM. Nou, over disco classics uh, gesproken, ja. daar komt er weer eentje aan hoor. Oké. Okay. Weer eentje uit de jaren 80. Verras me. en Simpson, zegt dat je wat? Of ja, niet? ja, klopt. Hier is Solid. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up. And now it's Solid. Solid. friend, got in between, tried to separate us, oh, knock knock on wood, you understood, love was so new, we did what we had to. Zomaar gaan gebeuren, Albert Jan. Binnenkort zit je lekker naar je autoradio te luisteren en hoor je in één keer dat geluid. Ja, want dit, dit moet je even uitleggen. Want ik zag je aan die knoppen schuiven en iets opzoeken en iets downloaden. Wat, uh, waar... Nou, het is zo, er is een proef in een gedeelte van Nederland geweest. Met de ambulance. Die kan er vaak niet door omdat de automobilisten niet opzij gaan. Ja. Dat is natuurlijk vreselijk irritant. Dan hebben ze een apparaat uitgevonden, een soort met van zendertjes, zeg maar, wat de ambulance toegediend krijgt. Dus de, de bediening daarvan. En dan kunnen ze dat zinnetje kunnen eens aanzetten als ze achter een lastige auto zitten die niet opzij gaat. Ja. Eén keer wordt de uitzending op de radio onderbroken en hoort hij inderdaad uh, dat geluid, he, wat we net uh, liet horen, en dan krijgen we uh, dit. Dan schrik je toch een ongeluk. In één keer keihard over je speakers. Nou, dan spring je wel opzij hoor. Ja. Dat, uh... op, zich, op zich een goede uitvinding. Dan maar... weet je ook niet uh, wat je gebeurt. Maar ze hebben in ieder geval uh, nu uh, vergunning gekregen. om in uh, heel, heel Nederland zeg maar, uh, dit uh, op poten te gaan zetten. Dus uh, binnenkort, u zei het gewaarschuwd op de autoradio. Dit geluid als je dat hoort. Ja. Snel aan de kant. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou. Heb jij nog een leuk berichtje? Ik heb nog een leuk berichtje, want zelfs hier in het voetgangersgebied, ja, in Zandvoort, is het wederom niet toegestaan om met brom CQ fietsen uh, te gaan fietsen, CQ te gaan brommen. De politie en handhavers van de gemeente houden namelijk de komende tijd intensieve controles met de nadruk.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 And the mariachi sing with the long mandolin. See those people shout out loud, give me more and give me more. And now I'm thinking to myself. The Matador Takes me to The door, He will Fill and ease My soul He will give me Confidence When I think I lost control He will Help me with my music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 I'm gonna Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea loopt op. De Zuid-Koreanen zijn nog altijd woedend op hun noordenburen... die een Zuid-Koreaans schip zouden hebben getorpedeerd. Zuid-Korea gaat nu langs de bestandslijn met Noord-Korea... via luidsprekers keihard anti-Noord-Koreaanse slogans uitzenden. En verder wordt de handel met het noorden stilgelegd. Deze maatregelen hebben in het noorden weer geleid tot een woedeuitbarsting. En Noord-Korea heeft met aanvallen op Zuid-Koreaans eigendom gedreigd. De bruinvis heeft zich definitief gevestigd in de Oosterschelde... De stichting Rugvin heeft afgelopen zaterdag 15 bruinvissen geteld in de Oosterschelde. Afgelopen september waren er ook al veel bruinvissen geteld, waaronder vijf pasgeboren dieren. Op basis van de tellingen staat het vast dat de zeedieren de Oosterschelde als leefgebied hebben gekozen. Dat is volgens deskundigen uniek, omdat bruinvissen normaal gesproken alleen in open zee voorkomen. Terwijl de Oosterschelde voor het grootste deel is afgesloten. De vulkaan op IJsland lijkt tot rust te zijn gekomen. Er komt geen as of lava meer uit de krater. Wel, waarschuwen deskundigen dat het nog te vroeg is om te zeggen dat het vliegverkeer geen last meer van de vulkaan zal hebben. Vorige maand zaten miljoenen reizigers vast op vliegvelden, omdat een deel van het Europese luchtruim vanwege de vulkaanas was gesloten. Wereldwijd sterven veel minder kinderen dan door de VN werd aangenomen. Dit jaar overlijden naar verwachting 7,7 miljoen kinderen onder de vijf jaar. Dat zijn er 1 miljoen minder dan de VN twee jaar geleden voorspelde. Dat staat in een studie die is gepubliceerd op de website van het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De afname komt volgens de studie onder meer door inentingen, anti netten en preventieve maatregelen tegen hiv. Het weer in het noorden is het bewoord verder zonnig. Vanmiddag meer bewolking en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 graden op.